Jobboot met het NOS-journaal. Een brand in het Schepers in Emmen heeft ertoe geleid dat er geen nieuwe patiënten kunnen worden opgenomen. Vanmiddag heeft korte tijd brand gewoed in een hoogspanningsruimte. Daardoor zijn er nu technische problemen. Zo kan de temperatuur in het Schepers niet goed meer worden geregeld. Er zijn noodmaatregelen genomen. De belangrijkste apparatuur werkt wel. Er zou geen gevaar voor patiënten zijn. Maar nieuwe patiënten worden pas opgenomen als de noodsystemen zijn getest en alles weer goed werkt. Veel minderjarige cannabisgebruikers halen hun softdrugs in de koffieshop, hoewel dat verboden is. Volgens het Trimbos Instituut zegt 38% van de minderjarigen die blowen dat hun cannabis uit de koffieshop komt. Het is overigens niet duidelijk of ze de drugs zelf kopen of dat ze anderen naar binnen sturen. De cijfers staan in de Nationale Drug Monitor 2011. Het Trimbos Instituut noemt de cijfers opmerkelijk. Coffeeshops mogen geen drugs verkopen aan klanten onder de 18. Net als met alcohol moeten coffeeshops klanten om een legitimatie vragen, zegt het instituut. De Duitse Justitie heeft het onderzoek naar fraude met orgaantransplantaties uitgebreid. Niet alleen in het universitaire ziekenhuis van Göttingen... maar ook in dat van Regensburg zouden patiëntgegevens zijn vervalst. Een arts die in beide ziekenhuizen werkte... heeft zich de afgelopen jaren door patiënten laten betalen... in ruil voor voorrang bij levertransplantaties. Hij zou de dossiers van deze patiënten zo hebben aangepast... dat hun medische situatie erger leek en ze dus hoger op de wachtlijst kwamen. Sinds 2004 en 2006... Zou hij van tientallen levenpatiëntengegevens hebben vervalst? Tunster Céline van Gerner is als twaalfde geëindigd op de Meerkamp bij het turnen. Het was voor het eerst sinds 1992 dat een Nederlandse turnster tot de Olympische eindstrijd wist door te dringen. Elvira Becks eindigde destijds in Barcelona als 22ste. Het weer, vanavond in het oosten nog een enkele bui, in de rest van het land droog. Morgenochtend vooral in de kustprovincies een bui, in de middag ook in het binnenland stevige buien. Tussendoor af en toe zon, temperatuur 20 graden op de wadden, tot 24 in Limburg. Dit was het NOS.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 Ze heeft een uh, hond en die heet opa. Dat is uh, toch wel heel erg bekend. De beste singer-songwriter. Uh, daar kijken we natuurlijk uh, elke maandag uh, naar. Want uh, Matania Joy Bradley is een van uh, de mensen die... Bij de laatste zeven zit. En uh, misschien nog wel in aanmerking voor die prestigieuze titel uh, die Giel Belen heeft uh, bedacht. Aan het uh, programma wat hij heeft op, uh, opgehangen aan. Dus 30 singer-songwriters waarvan er inmiddels nu zeven zijn uh, overgebleven. Maar uh, er komt nog iets met duetten. Dus hij is bezig om nog een achtste uh, erbij uh, te versieren. Want dat was natuurlijk niet zo handig om zeven man uh, door te laten gaan. Zeven man. Nou ja, het zijn dus drie dames en vier heren. En wie de afgelopen maandag heeft gekeken, die heeft kunnen zien dat het ging om protestsongs. En daarbij viel op dat ook een van de mensen die hier geweest is, Rogier Pelgrim, een hele mooie had. En dat gaan we zo doen. Uiteraard, ik had een mooi bruggetje. En ik was iets te vroeg. Maar goed, ik heb Marcus ook nog bij me zitten. Marcus, goedenavond. Goedenavond. Ja, avond. Poptelefoon uh, heb je weer, geloof ik? Ja, weer een nieuwe. Ah. <laughs> ja, dat is wel no was wel nodig ook. Uh, vorige week donderde een beetje uit elkaar. Ja. ja. Uh, maar ik zie met jou met een een of ander spannend ding uh, zitten. Ja, ik ben weer eens uh, terug met... TD-werk. Gaan, we, gaan, ja. we, gaan we knutselen. Uh, we hebben, jarenlang hebben we zo'n galmapparaat uh, ergens uh, liggen. Maar dat ding dat, uh, dat, dat is uh, aan het uh, verstoffen. Dus uh, ga jij even jouw uh, kundige blik erop uh, laten werken? Of ja, mijn kundige blik was al genoeg. Hij doet het weer. Hij doet het alweer? Ja. We hoeven helemaal niks uh, te doen. Nou, uh, dan kunnen we het uh, zo direct wat misschien even uit gaan proberen natuurlijk. Hè. Ik Laat ga het proberen. Laten we dat uh, in de komende uur gaan doen. Uh, in de uh, komende uur dus ook aandacht uh, voor het interview wat ik uh, had met de De Volko Couch. Dat uh, was uh, in maart van dit jaar. Dus iets later dan februari kun je nagaan. En toen was het al heel erg mooi weer. Kan, dat, dat, dat wil je niet geloven. Maar het was toen heel erg mooi weer. En het was haast voorjaarsachtig. En dat was uh, die weken die vier weken daarvoor. Toen was het nog bitter koud. Maar goed. Uh, ik heb uh, gesprekken gehad met Ganna en met uh, Frauke. En natuurlijk ook met een van de mensen die... ...deelnam aan... Uh, ...ja, min of meer de, de workshop... sing songwriting ...Rafael heet de man... Uh, en uh, wat, uh, wat ja, ...daar heb ik ook nog een gesprek uh, opgenomen... ...maar goed, uh, ik zei het al... Roogie Pelgrim, het ging over de protestsongs ...moeten we weer helemaal terug... ...want uh, het gaat, uh, ja, was begonnen bij de beste singer-songwriter... ...en die uh, had uh, de afgelopen maandag... Uh, ...de protestsongs uh, in, uh, in de uitzending... En het leuke is uh, dat uh, Roger Pelgrim had er eentje bedacht En aangezien we toch het over Roger Pelgrim Laten we dan ook maar iets uh, van hem draaien Hier is Our Lady, Dear Lady of the Plains The mother of God, it was summer, a French holiday And the flowers we gathered surrounded our saint Our dear lady of the plains Ooh, mother of grace that painted Mary and the Son of God on the old wooden boards that he found. And the pilgrims, they came and they sang her a song and prayers they were praying out loud. Ooh. that day he decided that it was enough so the fire was set in the image he made our lady ascending to the sky above In Ja, het grappige was van dit verhaal, nou helemaal niet grappig, het, hoewel, ze waren in Frankrijk op vakantie, de familie Pelgrim. En toen besloot pa eens eventjes hier een, een of andere, ja, min of meer een schilderij ergens neer te hangen op een schuur. En op dat moment waren er een aantal van die mensen die waren op Pelgrimstocht, maar die zagen er iets, iets in en vervolgens bleek dat schuurtje ineens een soort bedevaatsoord uh, voor al die pelgrims te, te zijn geworden. Uh, daar ging dit liedje dus uh, in het kort over. Dat uh, vertelde hij uh, hier uh, bij ons uh, toen hij uh, aanwezig was, Rogier Pelgrim. Toegekomen aan de interviews die ik had met de vocal couch. En dat, dat is een hele riedel. Daar gaan we dus ook naar luisteren. We beginnen bij Ghana. En Ghana is uh, ja, een singer-songwriter die al uh, een tijdje bezig is. Heeft uh, onder andere meegedaan in de voorrondes van de Grote Prijs van Nederland van 2010. Uh, helaas is daar uh, ja, voor haar een uh, wat uh, minder goed gevolg aan, uh, ge, ja, uit voortgekomen. Ze is niet verder gekomen dan die kwartfinale. Andere kant van het verhaal is, uh, het, uh, hete nieuws, het hete nieuws uh, rondom Ghana... ...is dat ze in België binnenkort een debuutalbum gaat opnemen. Dus dat is het positieve nieuws. En ik heb al uh, me laten vertellen, het debuutalbum gaat ze hier dus ook... Uh, Min of meer, uh, ja, uh, dan komt ze hiermee langs. Dan gaat ze wat over vertellen. Dus dat, uh, dat, dat was een afspraak, die staat er al. Maar we gaan nog even terug naar maart van dit jaar, toen ik een gesprek had in het kader van die Vocal Couch. Dit was een avondje, uh, zeg maar, ter afsluiting van uh, mensen die bezig zijn om... Ja, een eigen songs in elkaar te zetten. En ik praat uh, met uh, Ganna die, uh, die heeft daaraan meegewerkt. Het is uh, van de vocal couch, ik zeg het er ook maar even bij. Um, we zitten op uh, een boot, de Tricky Theater. Uh, leuk intiem sfeertje. Ja, zeker. Gezellig, hè? Ja. Uh, als, je, als ik kijk naar uh, zo'n avond als deze, dan zie ik toch ook uh, dat er een hoop mensen heel veel lol hebben. Ja, ja maar dat is een liedje schrijven, is dus het ook gewoon lol hebben en lol maken. En uh, optreden is ik ook... Weet je, het belangrijkste is dat je het leuk vindt. Anders dan doe je het niet. En uh, dat ik ook dat bij dit soort avonden is het zo leuk om te zien. Dat zijn allemaal mensen die schrijven liedjes omdat ze dat gewoon graag willen. En ze graag willen uiten en uh, graag iets willen maken. Is, is, is zingen nou ook iets van. er valt dan wat van je af? Ja, denk ik wel. Want ik ben, hoe ik ooit ben begonnen met, met het schrijven van liedjes. is om het, ook omdat ik het als uitlaatklep ging. Het was een uitlaatklep voor mij. Want je bent verdrietig en dan schrijf je een liedje over. en dan voel je je minder verdrietig. Zo ben ik ooit begonnen. En dat zie ik bij deze mensen nu ook, dat ze hun gevoel willen uit in een liedje. En dat ze het gezongen hebben en dan zeggen, ja, dit, dit, dit gevoel had ik. Dat je het een, een vorm geeft. Moet je dan ook niet een soort halve psycholoog zijn? Ik alvast? Ja, ja, ik bedoel. Want ja, je moet er toch een beetje in kunnen verplaatsen van, van iemand die heeft aan een tekst geschreven. Hij heeft misschien een melodielijn in zijn hoofd zitten. Uh, noem maar maar. Ja, ja maar ja, psycholoog hoeft in die zin niet. Ik scharcieer ik ah, ik, ik het ermee. Ja, ik snap het. Maar ik hoef natuurlijk helemaal niet te weten waar het liedje over gaat. Wat mensen schrijven. Dat is natuurlijk allemaal persoonlijk. En, uh, maar je, je probeert wel aan te voelen wat iemand wil met zijn liedje. En diegene daar zo goed mogelijk bij te helpen. Nou, dat bedoel ik dus eigenlijk ook. Hè? Dan, dan is het woord psycholoog natuurlijk even verkeerd gekozen. Maar ik bedoel het empathische vermogen. Coach, zeg ik ook. Ik ben een songwriting coach. Zo noem ik het altijd. Ja. Uh, is dit nou leuk om te doen naast uh, datgene wat je uh, normaal gesproken doet? Ja, ik vind het heel leuk. Ik krijg heel veel energie van, nou ja, wat ik zeg, mensen die het echt leuk vinden om liedjes te schrijven. En in eerste instantie als ze niet zo goed durven en dan wel een ideetje hebben. Maar dan is het nog niet echt een liedje. Nou, we hebben nu die mensen in acht weken steeds geholpen uh, met hun liedjes. En dan nu staan ze hier ook mensen die hadden acht weken geleden hadden ze nog niks, hadden ze nog nooit een liedje geschreven. Maar wel zo'n gevoel van ik wil dat ooit. En die staan nu hier met hun eerste liedje. Dat is echt waanzinnig om te zien. Het, het, het ontstaan van iets eigenlijk. Hè? Ja. Zo, moet je het, uh, zo moet je het bekijken. Ja, dat zie, dat zie je. En dat is gewoon heel leuk. Ja. Um, ja, nou is er uh, zo'n uh, zo avond als dit uh, in een, ja, een kleine boot, zeg maar, hè, om het uh, maar eens te doen. Uh, is dit ook iets wat, jij, uh, wat jou wel eens aanspreekt? Zo'n optreden Deze oh, nee, Ik heb hier heel vaak gespeeld hoor, in de afgelopen jaren. Ja, ik heb hier wel regelmatig gespeeld. En ik vind weet je, het een beetje een soort huiskamer dit. En dat uh, vind ik ook, ook, ook goed voor mensen die hier, zeg maar, beginnen? Deze locatie? Ja, zeker. Ja, het is een van, de, ja, een van die kleine singer-songwriter plekken in Amsterdam. Waar singer-songwriters samenkomen en uh, liedjes spelen. Ja, want uh, het is natuurlijk wel uh, ja, prettig als je in een uh, atmosfeer begint... waarbij niet meteen uh, je, uh, ja, min of meer de mensen je aanvallen als het ware. Nee, precies. En dat was ook het leuke tijdens de cursus. Dat iedereen was zo positief naar elkaar toe. En iedereen had zoveel, want iedereen komt uit een andere stijl. Uh, maar toch had iedereen heel veel ontzag gewoon voor de liedjes die de ander maakte. En iedereen jutte elkaar op van, ja, doe het nou maar gewoon, dit is jouw liedje, zing het. En uh, dat, dat is ook zo leuk om te zien, dat iedereen elkaar zo aanmoedigt. Samenhorigheid. Samenhorigheid, ja, precies. Goed, even nog kort over jou. Um, ja, want uh, jij wil ook nog wat? wat uh, nou ja, uh, jij, jij wil ook nog wat in, in, in, in de landen nog wat, uh, wat, uh, wat, we, wat neerzetten, hoor. Uh, Douwpop. Oh, daar, daar stoel, doe je op. Ja, yeah. <laughs> heel even, heel even, de, even een zijsprongetje maken. <laughs> ik denk, waar wil je naartoe? <laughs> ja, klopt. Ik, ben, uh, ik zit bij de vijf laatste finalisten voor een plekje op Douwpop. En daar ben ik nu bezig om. Uh, het gaat weer met stemmen natuurlijk, maar ik, ben inderdaad, ik hoop dat mensen op mij stemmen en dat ik daar mag optreden. Dat lijkt me heel leuk. Het is iets groter dan hier, maar uh, <laughs> het lijkt me heel leuk om, daar, om dat te doen. Ja. Wanneer mag dat plaatsvinden? Hemelvaartsdag. Ja. Dan hebben we nog even. Dan, we hebben nog even moeten stemmen, ja. ja. Dankjewel. Niet, niet meer dus. Niet, natuurlijk niet meer. Dat was, uh, dat was in maart opgenomen. En vaste dag is al lang al geweest. En wat hebben wij op vaste dag gedaan? Toen hebben we een vier uur uitzending gehad. Met uh, ook twee uh, singer-songwriters. Eén uh, zeer bekend en één wat minder bekend. Maar goed, uh, dat, wat, dat was wel, uh, was wel wat. Uh, maar goed, dat was Ghana. Dat, ja, dat was wel duidelijk. Maar ik moest even iets rechtzetten. Want dat heeft natuurlijk uh, al geen actualiteitswaarde meer. Douwpop. Wat wel actualiteitswaarde heeft, is uh, dat liedje van uh, Ghana. Die ze heeft uh, geschreven. En wellicht komt dat dus voor op dat album. Ten thousand Lovers. 10,000 lovers she has in her hand, but she throws them all away. 10,000 lovers want to be her man, That she don't know what to say. Cause she knows that she could have that, but she knows she's got to choose. Cause her boyfriend knows she has some, but that just ain't no good. She found on her way what she was searching for a man. Eigenlijk, eigenlijk ook. 10.000 uh, liefhebbers, oftewel 10.000 lovers, die allemaal uh, misschien één ding uh, van je willen hebben. Dat weet ik veel. Uh, zo, uh, zoiets. Uh, dat beeld heb ik er eigenlijk bij, bij dat liedje. Uh, ze gaat in ieder geval uh, binnenkort uh, in België een debuutalbum opnemen. En dan komt ze dus hier naartoe om daar het een en ander over te gaan vertellen. Dus... Dat is een afspraak die staat. Dan hebben we natuurlijk ook met degene die de lessen, of de min, ja, min of meer de lessen heeft gegeven. Vrouwke. In een voorbij leven was ze ook nog een rockzangeres. Maar tegenwoordig houdt ze zich meer bezig met het zingen en het begeleiden van mensen die graag iets willen leren op het gebied van het schrijven van liedjes. Nou, daar had ik dus ook een gesprek mee en dat gaan we nu even beluisteren. Een van de mensen die ik, uh, die ik ook tegen ben gekomen in het uh, rijke bestaan van het programma wat ik uh, mag doen is Frauke van es. Uh, Ja, Voormalig uh, lid van uh, Gangster, maar tegenwoordig uh, doet ze dit samen met Eva Wilms. Ja, dat klopt. We geven cursussen en workshops in uh, complete vocal techniek. Uh, CVT kortweg. Precies, CVT. Ja. Uh, de Vocal Couch is dat uh, is een beetje dat, uh, dat werk wat jullie doen? Ja, uh, de Vocal Couch is onze zangschool. En uh, die hebben we zo genoemd omdat een couch, ja, dat heeft toch een heel uh, relaxed idee. Zodat je uh, vocaal kan chillen op onze bank. <laughs> dat heb je aardig bedacht. Maar uh, nou zit ik, uh, ja, ik ben vanavond dan hier op een boot. Uh, is dat uh, bewust uh, gekozen voor de mensen die dit hebben gedaan? Ja, deze, deze boot, een hele gezellige schuit uh, eigenlijk, is uh, lekker klein. En het is een heel leuk podium als je voor het eerst gaat optreden. Want het heeft een heel gezellig huiskamersfeertje. Dus niet zo uh, hè, imponerend. Hoe, ben, hoe zijn jij en Eva ertoe gekomen om dit te gaan doen? Je bedoelt de concerten op? De... Ja, nee, ja, ik bedoel het, uh, de CVT en ook uh, dit, dit initiatief wat je, wat je doet. Nou, heb je even. Nee, het komt er in het kort op neer dat Eva en ik hebben allebei klassiek conservatorium zang gestudeerd. Uh, voldeed niet helemaal aan onze wensen. Kwamen erachter dat er een techniek bestaat die dus voor alle stijlen is. En die hebben we in Denemarken, want dat is de enige plek waar je daarvoor kunt studeren, hebben we die opleiding daarvoor gevolgd. En uh, toen leek het ons uh, ja, heel leuk om daar docent in te worden. Daar zijn we uh, ook allebei in afgestudeerd. En daar, uh, daar, dat vinden we nu heel leuk om daar mensen zangles in te geven. Want we kunnen ze nu echt heel concreet helpen. Is het, is het uh, ook het leuke om iets te zien ontstaan bij mensen... waar jij samen met Eva dus tijd en energie in steekt? Ja, dat is echt superleuk. Want uh, een aantal mensen ook die vanavond... Uh, bijvoorbeeld Fran en Hieke, die, die ken ik nu al een jaar of twee... En, uh, toen ze bij me kwamen in het begin, ja, toen waren ze nog veel meer schuchter en ze zijn echt een beetje opgebloeid en hebben hun volume ontdekt en hun hoogte. Dus dat is super leuk om dat uh, te mogen doen. Want ja, dat is natuurlijk ook een van de dingen. Hè? Met, je, met je stem, met het geluid. Uh, allemaal, het luistert allemaal heel nauw, denk ik. Ja, zeker. En het heeft, uh, bedoel, het heeft heel erg veel te maken met hoe je je voelt en wat je durft. En wat voor, uh, hè, wat voor lef je hebt. Want uh, we hebben het hier wel over zangtechniek waar we les in geven. Maar als je niet durft of uh, ja, je bent eigenlijk verlegen, dan zal de techniek altijd een beetje ondergesneeuwd raken. Dus het is zowel het positief stimuleren van de leerlingen als ze uh, ja, echt concrete tools geven om met hun stem om te gaan. Wat, wat, uh, wat doen jullie eraan als, als dat nou voorkomt? Hè? Dat iemand schuchter en een beetje in een, ja, als een soort schildpad verstopt zit? Heel simpel, complimenten geven. En dan ook altijd gemeende, want er zijn altijd positieve dingen te vinden. Al is het maar dat iemand bijvoorbeeld het voor het eerst doet, dat is al zo dapper. Of iemand heeft een fijne klank, of iemand heeft toevallig een, iets, iets wat technisch wel werkt. Altijd zeer positief zijn. En het belangrijkste is dat je ze zelf laat beslissen hoe ze willen klinken. Dus niet vertellen, zo is het goed en zo is het fout. Niks is goed en niks is fout eigenlijk. Ja, alles is smaak. En ieder heeft zijn eigen smaak. En het is belangrijk dat ze die ontwikkeld wordt en dat je dus voldoet aan je eigen smaak. Uh, nou, zijn er ook een aantal mensen die ik vanavond gezien heb met eigen materiaal. Hoe lastig is dat dan wel niet? Uh, voor, uh, voor hen om te maken. Ja. Ja, nou, het viel me nogal mee. Sommige van deze mensen hadden het nog nooit gedaan. En toch uh, lukte het hen. Vooral uh, toen kwamen ze gewoon met een zinnetje, wat ze hadden bedacht, op een, een melodietje. Hebben wij ze geholpen met daar een begeleiding bij te verzinnen. En zo gaat het balletje dan rollen. Iedereen kan het. Iedereen kan het. Ja, dat denk ik echt. Z zelfs ik misschien. Zelfs jij, Jaap, ja. <laughs> Nou, het, lijkt me, het, het zou wel wat, uh, wat kunnen zijn. Ja, ik moet er altijd weer uh, goed over nadenken. Uh, ja, dit, dit, dit soort dingen, hoe vaak uh, vindt dit plaats uh, in een jaar? Nou, we hebben vaak uh, vier uh, concerten zoals dit in een jaar. Onder andere van dus de songwriting cursus en ook de lef cursus. Dus dat is echt een cursus voor mensen die willen gaan zingen, maar het eng vinden. En uh, um, dat doen we eigenlijk elke keer hier. En we hebben het afgelopen januari ook in het Wilhelmina-pakhuis een keer gedaan. Dus dat was wat groter aangepakt. Goed. Ik dank je wel voor je uitleg. Jij ja, bedankt. Dus, vrouwke van S en ik uh, ga nu kijken of er iets uh, van een galm zit. Het schijnt nog niet helemaal te werken. Nou, uh, dat, dat, dat werkt dus nog niet. Uh, je weet maar nooit uh, met die markers dat uh, straks uh, hebben we nog, uh, ben ik helemaal niet meer uh, te horen. Maar goed, uh, nu wel. Oh, kijk eens, ik hoor mijzelf aan uit een kelder. Klinkt goed. Ja, ja het klinkt goed. Maar dan moet ik hem wel eigenlijk nog wagenwijd openzetten. Kijk. Dit bedoel ik dus. Nou, nou. Dit hebben wij dus gewoon gemist. En een hele tijd dat, dat ding dat uh, dateert uit 1985, uit het jaar Kruik, dus. Maar uh, er is er één dier die in geslaagd is om dit uh, weer helemaal werkend uh, te krijgen. Ik ga eens even kijken of, jij, uh, of jouw eens ook werkt. Gewoon even een beetje gaan zitten praten met dat ding. Kijken kijk. Dit, uh, kijk. Kijk, nou, volgens mij weer nou, van, het ja. is, uh, dat is wel leuk, hè? Dat we dat eventjes uh, ter plekke hier uh, voor elkaar krijgen. Ja, het is wel nu nog een heel klein beetje veel, maar. Uh, ja, maar goed. Moet, moet kunnen, toch? Ja, voor nu voor de test. <laughs> Dan staan we hier zo'n kathedraal te presenteren. Dat is misschien ook niet helemaal. Een kathedraal! Juist. Juist. Wat uh, gaan we nu doen? Heel veel die galmen wat zacht zijn. Uh, zullen we eerst die galmen er maar uh, weer helemaal uithalen? Ja. Dat is wel een goed plan. Uh, eerst die van jou? Ja. Hey. Maar hij doet het weer. Hij doet het weer. Ja, dat is wel even. Ik, we gingen even kijken. Ja, dat, dat is even voor de mensen thuis die denken: van, wat uh, gebeurt er nou? Nou, uh, Marcus die heeft zo'n apparaat. Dat hadden we hier al net uh, in de tweede uur al aangekondigd. Van, uh, wat, wat is hij nou allemaal aan het doen? Nou, dat is hij dus aan het doen. Ja, dat. Uh, we gingen even eens, uh, kijken of het werkt. En nou, uh, 1985 is nog niet eens het bouwjaar dat Marcus uh, is uh, gebouwd. Marcus dateert uit 1991. 90, 90, 90. wow. wil even uh, goed zeggen. Dus uh, ik had uh, zowat. Uh, de, de papa van, wat st sterker nog, kattenpapa van Marcus kunnen zijn, dus dat is niet het geval, maar... <laughs> maar in ieder geval uh, apparatuur dus, die ouder is dan ik, die he, werkt wat? nog steeds. Wat? De apparatuur werkt nog steeds, ja. ja. Ja, dat blijkt dus nu. Kijk, ik kan hem weer gewoon uh, even... Een beetje. Uh, hey, dit, dit, dit bedoel ik dus. En uh, nu uh, die van jou ook. Ja. Ja, ja klink, het is klinkt... nog steeds een beetje, een beetje kathedraal, maar... Het is, het is kathedraal. Maar goed, kathedraal. Ja. Nou, we gaan uh, weer eventjes terug naar uh, de interviews die ik had uh, met... Uh, Rafael, hij was een van de mensen die meedeed aan de Vocal Couch. De workshop voor de singer-songwriters, En daar zullen we dan maar nu eventjes naar gaan luisteren. Hier is Raphael. Er wordt een uh, cursus uh, gegeven door uh, Ganna en uh, door Frauke van Es. Dat uh, zijn twee dames die uh, nog ook uh, in de muziek bezig zijn. Maar dat ook over willen brengen aan anderen. En een van die mensen die zit nu naast mij, en dat is Ravel. En ik heb meteen nou eigenlijk ook meteen een eerste vraag aan hem. Want uh, je begint, maar ja, hoe, hoe begin je eigenlijk? Uh, uh, met de songwriting? Ja. Nou ja, het, het, kan, uh, het kan bijvoorbeeld uh, met een leuk deuntje beginnen. Met een uh, leuke melodie, weet je wel, op de gitaar. Je bent een aan het tokkelen. En de ene denk je van... Ah, deze volgorde, die, dat lijkt me wel wat. Hier kan ik wel wat mee. En zo, of zo bouw je steeds verder op. Is, is het ook zo dat je dan op een gegeven moment, je hebt het melodielijntje dan een beetje in je hoofd zitten? Dan moet je natuurlijk ook nog een beetje een leuke regel erbij uh, passen of bijschrijven. Ja, ja, ja, dat is waar. Nou, uh, de woorden die zoek ik meestal uh, ja, zeg maar in het dagelijks leven, want dat spreekt mensen natuurlijk aan. Nou, wat, wat, gebeurt er, uh, wat is er onlangs met mij gebeurd bijvoorbeeld? Of met iemand anders wat mij echt heeft verpakt, waar ik wel wat over wil vertellen. Moet je ook een beetje gevoelig, een gevoelsmens zijn om dit te kunnen doen? Uh, als je andere mensen wil aantrekken wel, ja. Ja, zeker weten, zeker weten. Uh, nou, heb je er dus acht, achter, uh, acht lessen gevolgd? Uh, ja, wat, wat, wat, wat steek je er eigenlijk van op? Heel veel, heel veel. Qua opbouw, uh, qua uh, nou, de, de theorie. Maar er zit een hele theorie achter. Het is niet alleen maar een paar woorden opschrijven. Je moet echt, de structuur moet je kennen en echt heel veel technische dingen. Technische dingen maar betekent dus ook met je stem en met, uh, met ook, uh, het, het instrument wat je bespeelt. Ja, ja, als je een instrument bespeelt, dan, uh, ja, dan ga je natuurlijk uh, de dore mi Fa Sola Tido, dat ga je natuurlijk bestuderen. Maar ook de varianten. En uh, ja, dat, dat, dat leren ze en dat gaan ze een beetje bijschaven, want je hebt het al een beetje. En hun scha scha schaven je er echt bij. Ja. Uh, zij, zij maken het nog mooier dan het, dan, dan het al eigenlijk al is? Ja zeker, dat stukje ervaring dat hun hebben, dat, dat, dat past gewoon precies bij wat jij nodig hebt. Hoe ben je er toe gekomen om dit te gaan doen? Door deze jongeman hier. <laughs> Door die jongeman daarachter. Ja, die heeft zelf meegedaan. Ja, volgens mij moet ik hem ook ergens vaag van kennen. Ja, ja, ja, ja zeker, die heeft meegedaan en die, die was zo overtuigd van hun en die heeft mij gewoon verteld van uh, je moet meedoen. En dat heb ik gedaan. Dus, dus zo uh, is het eigenlijk, uh, zo is het eigenlijk gekomen. Zo is het gekomen. Ja, want we zijn nog niet aan gedaan met uh, Ravel, uh, want, uh, ja, hoe, hoe muzikaal ben je zelf? Pardon? Hoe muzikaal ben je zelf? Nou, als ik het van anderen mag geloven, ben ik heel muzikaal. Ja. Is dat, is dat er altijd zo geweest? Ja, ja, ik speel vanaf kleins af aan uh, al muziek. Ik kom van, uit een muzikale familie, hè. Ik heb uh, twee broers boven mij die ook zingen. Ik heb een vader die uh, ook uh, heel wat uh, heeft gedaan hier in Nederland. Ja, ja, ja. Is het, ben je ook beïnvloed door muziek? Uh, door bijvoorbeeld je vader en wat hij opzette thuis. Speelt dat ook een rol bij het maken van misschien je eigen liedjes en van je eigen muziek? Ja, want uh, de, de omgeving beïnvloedt jou. En ik ben opgegroeid met bijvoorbeeld uh, soul, weet je wel, blues. Uh, nou, absoluut geen Een uh, Beetje country ook. Al dat soort, de Amerikaanse muziek een beetje eigenlijk. Als ik het uh, zo hoor. Uh ja, Amerikaanse muziek, ja. Het is wel heel apart. dus ja, Ik denk, als ik je zo zie, verwacht je reggae of, of, of, of echt uh, inderdaad wat je zegt hip hop Maar dit, dit totaal niet. Nee, nee, nee. Totaal niet. Ik uh, hou wel van reggae. Ik luister ernaar heel graag. Ik hou van de teksten. Uh, ik maak het ook. Maar uh, niet uh, alleen uh, reggae. Nee, nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, dan is er natuurlijk ook nog: uh, zeg maar, je bent er nu aan begonnen, je hebt, je hebt er een beetje misschien aan mogen ruiken. Uh, smaakt het nou dan meer? Zeker weten. Zeker weten. <laughs> Zeker weten. Want, want dit is natuurlijk een, ja, een cursus. Hè? Ze, ze leren je in ieder geval heel veel dingen bij. Is het ook leuk om je in, in die zin ook te uiten? En dat je dan misschien denkt: van nou, hier, hier wil ik echt veel, uh, ja, verder mee eigenlijk. Ja, dat is het plan. Dit is nog maar het begin. Ik, uh, ik, ga, ik ga veel optreden. Ik ga veel opnemen. Ik ga van alles doen. Ik ben er trouwens al mee bezig. Ik heb al heel wat opgenomen. Ik heb een studiootje thuis. Met mijn vader. En uh, ja, daar ga ik goed mee door. Speelt je vader dan ook nog een rol in, in die zin? Dat hij uh, zegt en je aanmoedigt om te zeggen van nou, zoon, wel opnemen. Ja, dan ga ik het even over mijn vader hebben. Mijn vader die heeft uh, nou ja, in, de, in de tachtiger jaren speelde hij in een band, Revelation Time. Dat is de band die met Rutger Gullit heeft gespeeld. Ja, ja dat zegt maar heel veel. Ja. En mijn vader is de liedzanger. Is hij de liedzanger? Dat is mijn vader. <laughs> daar, daar komt mijn uh, muzikaalheid vandaan. Dus, dus ja, dat, dat, dat nummer, dat is... Uh, dat, dat nummer, dat is ja. zeg maar heel veel. Ja. Oud-Afrika, hè? Ja, ja, ja. ja. Is, is dat ook een beetje... Uh, die invloed die, uh, die hij heeft, uh, is, is, dat al, ja, is dat ook bij jou muziek dan misschien een beetje terug te horen? Ja, ik zeg het misschien dubbel, maar ik bedoel te zeggen uh, The Revelation Time. Heb, heb je daar dingen van afgeluisterd en denk van, hé, hey, dat zou ik ook kunnen gebruiken in mijn songs? Uh, nou, uh, qua, qua muziek niet. Ik vind de muziek helemaal geweldig. Uh, maar ik, uh, wil een, uh, ja, ik wil mijn eigen stijl een beetje. Maar uh, op zakelijk gebied, op de manier waarop zij uh, dingen hebben aangepakt. Daar heb ik heel, van geleer, heel veel van geleerd. Nou, dan wens ik je ontzettend veel succes. En wellicht dat uh, we ook uh, wat van je gaan horen binnenkort. Moet wel. Moet wel. Dankjewel. Alsjeblieft. Stond hij in de tuin van het Dolhuis te spelen, deze Robert Blackman En nu heeft hij zeer binnenkort Een album wat uit gaat brommen En dat heeft The Lights of Home uh, Daarvoor hoorde je In die twee interviews die ik had met Rafael Hoorde je de Cosmic Carnival met de Kingmaker Leuk is trouwens Dat zij een hele positieve kritieken kregen voor 3 van 12 uh, Ja Ze hadden namelijk in Utrecht gespeeld En toen moesten ze Twee toegiften spellen. Nou, daar zou Nix Schuiter en zijn Kornuiten mee hebben gezeten. Ik geloof er helemaal niks van. We gaan uh, weer een stukje dicht, uh, gedichten doen. En uh, dat doen we uh, altijd, uh, de eerste donderdag uh, van de maand. En dit keer is het Suzanne die aan de beurt is. Hallo, Suzanne. Hallo, ja. Hallo. Hallo. Uh, nou, uh, je bent, uh, je bent uh, denk ik wel uh, bezig geweest, of niet? Ja alleen, ja, alleen dit wat, wat ik heb binnengekregen via de, via de persoonlijke berichtenbak, die dateert al van een tijdje terug. Van een jaar geleden ongeveer. Ja, Allemaal, eh, ja. Even een vraagje vooraf, voor de mensen die eh, niet het precies weten, want wij doen dan één keer in de twee weken doen wij een stukje poëzie gedichten. Eh, dit, eh, wanneer heb je dit geschreven en eh, hoe is dit verhaaltje ontstaan? Uh, vorig jaar maart uh, was ik uh, met een uh, vriend naar een verjaardag. En hij had wel al twee, drie keer gebeld van hoe dat allemaal in elkaar zat. Want hij vond het allemaal heel spannend met de beurs en zo. Mm -hmm. En toen waren we samen gegaan. En op de terugweg... Um, in de bus vertelde hij pas hoe Engie het wel niet vond en hoe hij de week doorstaan had. En, en toen was ik eigenlijk best wel heel erg onder de indruk dat hij het gewoon gedaan had. En toen kwam ik thuis om een uur of twaalf s'nachts. En toen uh, in één keer kwam dit er dan uit. Juist. Uh, dat, dat was uh, dit, dit gedicht. Ja. Uh, hoe heet het? Uh, de Dappere Poëet. Nou, ik zou zeggen, uh, laat maar horen. De dappere poëet, samen op reis, in het duister van de avond. Een reis voor mij zo eenvoudig, maar voor hem zo gecompliceerd. Met een spannende wereldreis. Bang maar dapper, maakte hij toch zijn schreden. In de donkere, enge straten deelde hij met mij zijn angsten, liet mij zijn ware gezicht zien. Maar hij genoot van het doel van onze reis. Hij kan trots zijn op zichzelf, daar hij zonder masker leeft en alles uit het leven haalt. Hij inspireert, laat zien dat levensvreugde voor ieder mens verschillend is. Dat is wat ik van hem leer, van deze dappere poëet. Me down so far beneath the surface of my own belief. Black and white in the sky, it's the future of July. Blame talent criteria for bitter meaning of goodbye. It's the vulture of July, skin and bones jump. Dat was hem. Uh, Duncan Idaho met Vulnerable uh, of July, zo heet dat uh, nummer geloof ik. Uh, ja, jij doet ook tegenwoordig niet meer aan aankondiging of zo. Hè? Nou nee, weet je wat het was? Ik had iets uh, klaarstaan wat een beetje uh, in de uh, lijn van... Vulture of July, zo heet dat nummer. Uh, wat een beetje in de lijn van het uh, gedicht uh, zat, maar uh, helaas, dat, uh, dat werkte dus niet. En dan krijg je dus uh, iets van... Mwa, mwa. Maar goed uh, In ieder geval uh, kan, uh, kan, uh, Kunnen wij Nederlanders weer uh, Heel fijn uh, weer, uh, De armen uh, juichend de lucht insteken Want we hebben een gouden plak erbij Een gouden plak? Ja, die gouden plak uh, Die, uh, die is, moet haast wel afkomstig zijn Van Ranomi Kromowi Jojo. Dat is uh, de zwemster uh, Vanavond uh, was de 100 meter uh, Vrije slag En daar heeft zij dus uh, Kennelijk in geëxaleerd en uh, niks schuit. Maar de, uh, ook uh, Facebook vriend Imka Drommel. Die had al, uh, dit al, uh, al duidelijk uh, duidelijke gemaakt. Uh, Ranomi Kromo Widjojo die wint uh, dus uh, de 100 meter vrije slag. Uh, en de tijd is niet goed. Volgens het commentaar van Ranomi Kromo Widjojo na de wedstrijd. Dus is kun je nagaan. Uh, van de week al bij, uh, de, bij het uh, zwemmen met de, met de estafette. Een uh, een, een of andere splittijd tijd van 51, uh, 29 of, of wat dan ook. Maar dat was heel erg snel op de 100 meter. Maar goed. Uh, we hebben dus een uh, goud plak erbij. Marcus. Ja. ja dat doen we ik nog niet kwijt. Maar uh, dat er gaat. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. We hebben nog 10 minuten geloof ik. Hè? Ja, nou, ja dan, hebben wij, dan, dan hebben we nog iets uh, heel fijn uh, en iets bijzonders uh, klaarstaan. Uh, we gaan hem toch weer draaien. En dat is uh, Port of Call. Volgens mij wil je dat net al een keer ja, doen. Ja, dat wilde ik uh, eigenlijk daar, daarvoor al doen. En uh, dat, dat ging toen hopeloos mis. Maar we draaien hem gewoon alsnog. Hier is-ie, Port of Call en Mirror. Ubrich, wat heel erg leuk is... Marcus. Buiten deze echo dan. Ja, buiten ja, deze. Hij doet het uh, gewoon uh, nog. En, en deze bij mij dan ook. Want uh, ik zit nu... op microfoon 2. Die werkt ook. Heel fijn. Ja, ah, en hij uh, is nog een uh, mooi ja, begrensd. Dat maakt me niet uit. Uh, is dat uh, Ubrig 14 september... te bewonderen is... in het patronaat... Want ze komen in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. En die strijken neer in Patronaat 14 en 15 september. Aha, Aha Patronaat. Ja, dat wordt een uh, thuiswedstrijd uh, voor Ik het de FM. Dus we zijn er ook bij. Want uh, er, wordt, uh, er worden... Interviews is sowieso door mij opgenomen Ik moet uh, alleen jou nog even aanmelden Dat uh, ben ik misschien nog uh, even vergeten Maar anders he he. Dan, uh, ga ik wel even een kaartje Voor je kopen dus het, uh, dat, ah, dat komt, goed, komt goed Dus, uh, dus dan, uh, dan wordt het een beetje ouderwets uh, Alsof wij uh, bezig zijn met de Rob Akdao-woord Nou, uh, dit was hem weer uh, Deze fijne uh, show zit erop Volgende week uh, gewoon weer een reguliere aflevering VFM. En wat ons betreft, graag tot, tot volgende week. week En we sluiten af met Jori Zwart Met I Say Nothing Home. Step a little closer Bend your head like you do be a proposal I like it when you read between the lines These little black dots don't lie I say nothing